In de bossen bij Doorn en Renen zijn mariniers aan het zoeken... naar de vermiste broertjes Ruben en Julian. Het zijn speciaal getrainde militairen die het gebied nog beter kunnen doorzoeken... dan al gebeurd is, zegt de politie. Het zijn ongeveer 8 à 10 mensen die daarin gespecialiseerd zijn... die wel al eerder hebben ingezet in het zuiden van het land. Uit de informatie die we binnenkrijgen, het meeste daarvan... is toch wel tussen het gebied van Renen en Doorn. Dat is voor ons een belangrijk gebied. En we hebben dan mariniers gevraagd... Doorzoek dat gebied nog eens in sectoren nou, en kijk of je dat aan kan treffen. En die zoektocht van de mariniers kan ruim een week duren. Vrijwilligers gaan vanavond opnieuw zoeken bij Zeist... op plaatsen die de moeder van de jongens heeft aangewezen... en waar het gezin vaak kwam. Het aantal bedrijven dat zich niet houdt aan de regels... voor de opslag van gevaarlijke stoffen is gedaald. Toch zijn er nog altijd 62 bedrijven die niet aan de eisen voldoen... blijkt uit een rapport van de inspectie Leefomgeving en Transport... Bij die bedrijven laat bijvoorbeeld het onderhoud de wensen over. Ze hebben geen goede brandveiligheidsinstallatie of ze beschikken niet over de juiste vergunningen. Sinds de grote brand bij Chemiepak in Moerdijk zijn gemeenten en provincies veel kritischer bij de opslag van gevaarlijke stoffen. Minister Kamp is er nog niet gerust op dat de economie zich snel zal herstellen. Uit de laatste cijfers van het CBS blijkt dat de economie voor het derde kwartaal op rij is gekrompen. Hoewel de krimp langzamer gaat, durft Kamp nog niet te zeggen dat het omslagpunt bereikt is. Nee, ik ben daar nog niet aan toe. Ik stel vast dat waar we eerst in een kwartaal een procent krimp hadden... en vervolgens 0,4 procent en nu 0,1 procent dat de krimp aan het afnemen is. Maar met het feit dat de werkloosheid nog toeneemt... en ook de investeringen door het bedrijfsleven nog niet goed zijn, ben ik nog niet gerust. Een Kamp denkt wel dat het kabinetsbeleid ertoe zal leiden dat consumenten meer vertrouwen krijgen. En dan wijst erop dat Nederland er internationaal gezien nog steeds goed voor staat. De partijen die het vertrouwen in staatssecretaris Wekers hebben opgezegd... vinden het slecht voor het aanzien van de politiek dat hij aanblijft. D66 voorziet dat de samenwerking met de staatssecretaris moeilijk wordt. En de PVV vindt dat Wekers het signaal geeft dat fraude in Nederland gewoon mag. De SP vindt dat Wekers overal, ook in de samenleving, het vertrouwen kwijt is. En volgens CDA-leider Buma kan de staatssecretaris zich nu geen fout meer veroorloven. Als je echt iets tot stand wil brengen, moet je het vertrouwen hebben van een zo groot mogelijk deel van de Kamer. Dat vertrouwen was nu weg bij een belangrijk deel in de Tweede Kamer. En deze staatssecretaris en het kabinet zal hard moeten werken om dat vertrouwen weer terug te krijgen. VVD-fractievoorzitter Zelstra ziet geen problemen voor samenwerking met de oppositie. Hij verwacht dat de partijen zullen blijven kijken naar de inhoud en uitvoering van wetsvoorstellen. In Arnhem zijn zeven leerlingen van het ROC rijn IJssel van één hoog naar beneden gevallen. Dat gebeurde tijdens een oefening met gevangenispersoneel. Leerlingen van de opleiding Orde en Veiligheid speelden ruilschoppers die door gevangenismedewerkers in een hoek werden gedreven. Bij een hekje op de eerste verdieping ging het mis, vertelt deze leerling. Ik stond, ernaast, ja, ik stond eigenlijk precies naast bij het hek. Ik probeerde nog tegen te houden, maar ze kwam zoveel geduwd en zoveel druk. Dus dat uh, lukte niet echt, dus ik moest ze loslaten. Ik zag wel een meisje naast mij vallen. Ja, toen uh, moest ik eigenlijk uh, een beetje schreeuwen, maar het was zoveel roomen. Laat zagen andere mensen het ook. Toen uh, werd stilgelegd, moesten ze met z'n allen naar beneden. Zeven leerlingen maakten een val van vier meter en liepen hoofd en nekletsel op. Vier van hen raakten lichtgewond, de andere drie zijn er slechter aan toe.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 De avondspits, Kees Kwaks. Is nog 130 kilometer file waard. En vooral problemen in het midden van dat land. Op de A1 bijvoorbeeld richting Amersfoort vanuit Amsterdam. 11 kilometer vanaf Naarden tot Bunschoten. En richting Amsterdam vanuit Amersfoort. 6 kilometer tussen Hoeverlaak en Eenbrugge. Oorzaken is het ongeluk op de A1 richting Amsterdam. Alle reistrokken zijn nu vrij. Na de avondspits gaan er bergingswerkzaamheden plaatsvinden. A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Waterdorp 7 kilometer. Na een ongeluk is de rechte rijstrook dicht. A2 naar Maastricht vanaf Eindhoven. Ook een lange file, 8 kilometer voor het knooppunt De Hoogte. dat heeft te maken met de file aan de andere kant van de vangrail. De linker tunnelbuis van de Drecht tunnel richting Breda is dicht vanuit Rotterdam. Zorgt voor file vanaf Hendrik ido Ambacht, 2 kilometer. A58, Bergen-op-Zoom-Breda. Tussen Bergen-op-Zoom en Heerle, 2 kilometer. Alle rijstroken zijn inmiddels daar weer open na een ongeluk. En het gaat langzaam vanavond op de N201, Hilversum uit Horen. In beide richtingen bij Vinkeveen, 4 kilometer.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 Radio in journaal, Lucella Carasso. Zes minuten over zes. Zo een verslag vanuit Damaskus, de hoofdstad in Syrië, waar het nog altijd buitengewoon onveilig is. Eerst Wielerploeg Vacant Soleil. Want die ploeg die raakt de hoofdsponsor kwijt. Dat hebben ze uh, zojuist bekendgemaakt. Ploegbaas Daan Luiks. Goedenavond. Goedenavond. Was dat onverwacht voor u? Nee, het was niet helemaal onverwacht. We hebben natuurlijk de laatste. Uh periode aanzien komen uh, en ik wist het natuurlijk iets eerder dat uh, ja, zij hun doelstellingen hadden bereikt. Uh, we hadden afgesproken dat het nooit langer dan zeven jaar zou duren, maar vanwege uh, het vroeg pro-tour worden hebben ze het na vijf jaar beëindigd. ja En dat heeft dan helemaal niks te maken met al die verhalen over doping en het imago van het wielrennen? Nee, uh, gelukkig bij hun uh, helemaal niet. Dat hebben ze ook in hun eigen verklaring uh, uh, vastgelegd. Uh, hun doelstellingen zijn bereikt. De enige markt die ze niet konden bereiken, en dat heeft natuurlijk indirect landverdoping te maken, is Duitsland. Omdat Duitsland uh, uh, het wielrennen niet zoveel op tv is, hebben ze die markt niet kunnen veroveren. En nu willen ze met het geld wat ze voorheen in de wielerploeg stopten, willen ze nu uh, gaan investeren in tv-programma's, zodat ze de Duitse markt kunnen bereiken. Want de andere markten, waar het wielrennen wel populair is, uh, ja, die, uh, uh, daar hebben ze uh, hun, hun, hun doelstellingen gehaald. Nou, zeg, en, en hoe komt dit aan bij de renners die, die op dit moment actief zijn? Want als je in, in een ronde bezig bent, bijvoorbeeld de Giro, is dat natuurlijk niet het leukste nieuws? Nee, maar uh, nou, zij wist het iets eerder dan de pers. Uh, maar voor hun zal het natuurlijk uh, uh, niet helemaal een verrassing zijn. Want ik was er afgelopen weekend en toen hebben we aangegeven: van, ja, we zijn er bezig, nog steeds geen antwoord. Uh, uh, ik heb ze niet kunnen vertellen uh, toen wat ik nu weet. Uh, maar zij wisten het wel van tevoren. En het is natuurlijk, uh, het seizoen duurt nog lang tot 31 december. En tot 31 december staan ze onder contract bij vakantie. Ja, en bent u, bent u inmiddels als u het al een beetje aan zag komen, al begonnen aan het, aan het leggen van contacten met nieuwe sponsors? Uiteraard, wij houden de vrijheid om uh, te praten met andere partijen, maar we moesten altijd terugkomen bij vakantselij, omdat zij uh, dat recht hadden. Dat was uh, contractueel vastgelegd. Uh, natuurlijk hebben wij uh, geïnformeerd bij andere bedrijven, dus we hebben op dit moment een shortlist met bedrijven waarmee we in gesprek zijn, zowel voor de eerste naam als de tweede naam. Uh, er liggen nog geen contracten op tafel, maar er zijn toch uh, serieuze gesprekken gevoerd. Zoals ook bijvoorbeeld met de fietsleverancier Bianchi? Ja, Bianchi is een uh, van onze trouwe uh, partners, uh, die willen heel graag met ons de toekomst in, uh, dus zij uh, zouden een onderdeel kunnen zijn uh, in de toekomst, uh, maar, maar dat is één stuk van de puzzel en dat is nog niet de volledige puzzel, we hebben nog wel uh, een partner bij nodig. Maar want als je kijkt naar de voormalige Rabo-ploeg, het is niet heel makkelijk op dit moment wie er wil investeren in het wielrennen. Nee, dat is inderdaad niet gemakkelijk. Alleen onze begrotingen is in het verleden uh, misschien uh, 40% geweest van de begroting waar ze daar mee werkten. Uh, dus is, bij, is dat bijzijn... nog steeds zo? Bent u nog steeds een koopje vergeleken bij de Blanco Ploeg? Uh, ik, ik denk dat wij ongeveer de helft nodig hebben of iets meer uh, dan zij. Dus dat scheelt heel veel. Ja. En, en klopt het dat u ook naar het Midden-Oosten bent afgereisd de afgelopen maanden? Ja, ik ben inderdaad in het Midden-Oosten geweest. Daar hebben wij gesprekken gevoerd en ook die onderhandelingen lopen nog steeds. Nou, ja, want is het aantrekkelijk voor een bedrijf uit het Midden-Oosten? Hier, het wielrennen? Nou, als dat een bedrijf is wat ook zaken doet in Europa of in Europa de markt wil veroveren, dan zou dat best goed passen. Ja, ja en dan luchtvaartmaatschappij of zo, waar moet ik aan denken? Ja, dat wil ik liever niet op ingaan. Uh, als het straks afgerond zou zijn, dan zou ik dat heel graag tegen u vertellen. Want anders gaat de Blanco-ploeg die kant op. <laughs> Misschien. Misschien, goed. Um, nou ja, even dit verwerken. Uh, daar bent u al mee bezig. En dan kijken wie er, uh, wie er instapt. Daan Luiks, dank u wel voor uw reactie. De ploegbaas van uh, vakans Soleil. In ieder geval, nu heten ze er nog de wielerploeg. Dan door naar Brussel, daar wordt een grote donorconferentie voor Mali gehouden. Eerder hoorde u al dat Nederland bijna 100 miljoen euro gaat bijdragen... om het Afrikaanse land weer uh, een beetje te laten herstellen. Totaal, het totaalbedrag waar Frankrijk en de Europese Unie op hopen is 2 miljard euro. Ron Linker, onze correspondent in Parijs. Uh, Ron, hebben ze dat al uh, bijeengehaald? Ja, het is zelfs meer dan waar de Malinees om gevraagd hadden. 3,25 miljard euro heeft president Hollande zojuist gezegd. De conferentie is nog gaande, maar in zijn speech verklapte hij al dat het bedrag dus gehaald is. Uh, het is bijeengesprokkeld door verschillende organisaties en landen. De EU bijvoorbeeld betaalt 500 miljoen euro. Frankrijk bijna 300 miljoen euro. Nou, Nederland dus 100 miljoen euro. En dat geld dat moet gaan naar de eerste levensbehoeftes. Water, elektriciteit, maar het is ook bedoeld voor de lange termijn. Denk aan scholing, gezondheidszorg. Dat moet de financiële onderbouwing vormen van het nieuwe Mali. Bij deze conferentie nog eens onderstreept door de Fransen. Dat het dus een project is waar de internationale gemeenschap bij betrokken is. En dat het niet alleen meer Frankrijk is dat de kastanjes uit het vuur moet halen. Maar er staat ook wel een voorwaarde aan. Namelijk dat Mali zeer binnenkort verkiezingen ja. moet houden. Is dat bevestigd? Gaat dat gebeuren? Ja, de Malinese regering heeft die belofte nogmaals geuit... Hè, om eind juli verkiezingen te gaan houden. Verschillende landen, zoals de Verenigde Staten bijvoorbeeld... die hebben zelfs geweigerd om mee te betalen op deze donorconferentie. Eh, want zeggen ze, de Amerikaanse beurs gaat pas open... als die verkiezingen ook daadwerkelijk zijn gehouden. Dus als het meer is geweest dan een belofte. Zover gingen de Europeanen en de anderen dus niet. Op deze conferentie werd nog wel eens de noodzaak bevestigd... van democratische verkiezingen. Maar ook dat Mali de transparantie moet verbeteren, zoals dat dan heet. Hè. Bijvoorbeeld. Als het gaat om corruptie, steekpenningen, klinkt allemaal makkelijk op papier. Of het ook in de praktijk werkt, dat moeten we afwachten. De Franse president die kondigt in ieder geval voor zijn land aan dat er een website komt... waar de Fransen kunnen checken wat er met hun euro's gebeurt in Mali. Ja, want die Franse president Hollande die, uh, die heeft sowieso wat zorgen hè, over geld. Uh, mm. nu, nu ik jou toch spreek daarover. <laughs> Frankrijk is in de recessie en daar heeft de Hollande ook over gesproken met de Europese Commissie. Wat voor afspraken heeft hij op dat punt kunnen maken dat er ook genoeg geld blijft voor dat soort projecten als in Mali? Ja, het is duidelijk dat de Europese Commissie wil dat president Hollande meer vaart achter de hervormingen zet. Hervormingen als het gaat om de flexibilisering van de arbeidsmarkt, de pensioenen. En Hollande zei toen feintjes, ja, maar uh, hervormingen, dat doen we toch al? We hebben we in Frankrijk de reforming van de competitiviteit Le pact De Het pacte competitiviteit, de reforming van het werkgeving. En we gaan verder. Nope parce que l'Europe le Maar parce que c'est l'intérêt de la France. Ja, Hollande vindt dus dat zijn land genoeg doet, en wijst er ook op dat Frankrijk op zijn beurt weer vindt dat de uitvoering van het groeipact in Europa sneller gaan, kan gaan. Kortom, we agree to disagree. Eind van de maand komt de commissie met hele specifieke aanbevelingen voor Frankrijk. En dan ben ik benieuwd of Hollande daarmee zal kunnen leven. Ron Linker was dat vanuit Parijs. Lange files de hele dag door voor de ontelbare checkpoints in de Syrische hoofdstad Damascus. Sinds de grote bomaanslagen op de stad zijn het alleen maar meer checkpoints geworden. Vooral in de buitenwijken waar veel gevochten wordt. Allah, Syrië, Bashar en verder niks. Het spreekhoor in een buitenwijk van Damascus. Het spreekkoor ontstond niet spontaan, daar zat een speciale dynamiek bij. We werden hier naartoe meegenomen door een aantal soldaten. En die stonden goedkeurend te knikken toen een mevrouw een preek afstak tegen de naastgelegen buitenwijk waar de oppositie actief is. De hoofdknikjes van de soldaten werden aanmoedigingen en vervolgens dus dit spreekkoor. neemt niet weg dat dit wel tekenend is voor de situatie in de buitenwijken van Damascus. In sommige buitenwijken is de regering aan de macht... of heeft de regering bepaalde gebieden heroverd... en daar is er oprechte steun voor de president... of is er met de mond beleden steun uit angst voor de geheime dienst... die samen met het leger ook weer de wijk is ingetrokken. Om verder te gaan worden we een stukje meegenomen door het leger... Dat vind ik zelf nooit zo heel prettig, maar het leek er niet op dat we heel veel keus hadden. Een militair zit aan het stuur van de auto... en we staan lange tijd stil om gecontroleerd te worden naast een tank. De tank is aan het vuren op een buitenwijk een stukje verderop. Gevechten duren nooit de hele dag... En als het wat rustiger is, kunnen we naar die buitenwijk toe of in elk geval naar de rand ervan. Het blijkt Al Yarmouk een dorpje aan de rand van Damascus en een Palestijnse vluchtelingenkamp met dezelfde naam. Er is een straat aan de rand waar normaal gesproken scherpschutters actief zijn, op dit moment niet. En dus kun je een straat in kijken het Palestijnse vluchtelingenkamp in. Mensen lopen daar in lange rijen, maken even gebruik van het feit dat er nu niet gevochten wordt. Even later staan we bij een checkpoint, een controlepunt van het Syrisch leger. Hier komen de mensen langs uit het Palestijnse vluchtelingenkamp die de stad in willen. Want dat is wel mogelijk als er even niet gevochten wordt. Ik zal het je laten zien, zegt een Palestijn die Duits praat... omdat hij daar lange tijd gewoond heeft. Maakt zijn kofferbakken open. De ritsen van de tassen zijn nog open. Want, zegt hij, hier hebben ze gecontroleerd. Of je geen explosieven bij je hebt. Eigenlijk is het wel goed, zegt hij. Ik heb een tijdje in de file gestaan voor het checkpoint. Zegt een man een religieus gewaad. Maar dat heb ik er wel voor over, want ik moet de stad in. En dat zegt ook een vrouw in de andere auto. We moeten brood kopen. Het is er allemaal wel, zegt weer iemand anders. Maar in het vluchtelingenkamp is het heel erg duur, want schaarste. En sommige mensen moeten er ook gewoon uit om te werken of om naar school te gaan. Want waar zitten uw kinderen op school? Ik Zahira. De betere school zit buiten het vluchtelingenkamp. Vorig semester heb ik ze in het vluchtelingenkamp gehouden. Toen werd er de hele tijd gevochten. Maar nu zijn we gemiddeld genomen in staat om ze buiten het kamp naar school te laten gaan. Mensen hebben het ervoor over. Omdat ze toch die buitenwijken af en toe uit willen waar gevochten wordt. Of omdat ze, als je aan de kant van de regering staat... het idee hebt dat al die checkpoints de binnenstad een stuk veiliger maken. De binnenstad van Damascus, daar was onze correspondent Sander van Hoorn. We gaan naar de verkeersinformatie. Kees Kwaks. Op de A1 rust vanavond weinig vreugde, Lucilla. Problemen, ongelukken en nu weer een autobrand. Die autobrand is op de A1 vanaf Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Naarden en Inbrugge staat er 8 kilometer. De rechte rijstok is dicht. Het verkeer kan beter omrijden vanaf Knoop en Diemen. En dan omrijden via de A9, de A2 en de A12. Richting Amsterdam staat er 6 kilometer. nog altijd ten nasleep van een ongeluk tussen Hoeverlaak en Inbrugge. En na de avondspits moeten moet daar bergingswerkzaamheden plaatsvinden. Op de A16 Rotterdam-Breda, bij het Dordrecht Centrum... 5 kilometer vanaf Knoop met Ridderkerk. Een linkertunnelbuis van het rechtstunnel is dicht na een ongeluk. En drukte blijft op de N201, Hilversum Uithoren. In beide richtingen tussen Loenen en Vinkeveen, 4 kilometer. Zo, Bjorn Kuipers, vanavond fluit hij een belangrijke finale in de Arena. Peter. Björn Kuipers is vanavond de scheidsrechter in de finale van de Europa League tussen Chelsea en Benfica. Hij was verbaasd en vereerd dat hij gevraagd werd hiervoor. Scheidsrechters mogen nooit interviews geven voor en na Europese wedstrijden, maar wel als de Europese voetbalbond dat interview zelf doet. Kuipers zegt via de site van de UEFA dan ook dat het voor hem vooral speciaal is omdat de finale in Nederland is. Uh, ik was very surprised when ik got the appointment because ik I was het it mogelijk possible to have a referee from the same country where the final is but dit uh, this is very special even it's in Holland but to do a final it's it's it's very special Ja heel bijzonder zo'n finale Fluiten was voor hem altijd een hobby en toen hij nog jong was had hij nooit gedacht dat hij een topscheidsrechter zou worden And when I was younger, when I was a young referee, I never was thinking about, you know, top refereeing, not not even think, I would, it, it was my hobby. So you can see how it goes, how, how fast it can go. And um, uh, when I go up with the teams behind me and the song is coming up, it's a great feeling, great. Als ik het veld oploop met alle muziek en de teams achter me... dan is dat een fantastisch gevoel, zegt Kuipers. Hij bereidt met zijn team alles voor. Ze analyseren de ploegen en eerder gespeelde wedstrijden. En dat doe je natuurlijk niet even in een uurtje. We preparen in alles fitness. We prepare in um, um, uh, analyses, We analyseren de teams. En we analyseren onze vorige matchen. Dus het so is um, niet een uur werk. Het uh, maakt een lange tijd om een match te like this. Hij is er even mee bezig geweest met die wedstrijd. Die is vanavond te volgen op Radio 1 in een extra uitzending van Langs de Lijn. Die begint om half negen. En Frank Wielaert die zal verslag doen van de wedstrijd. Goedenavond, Frank. Hallo, Luzana. Kuipers is er inmiddels klaar voor de andere teams natuurlijk ook. Uh, Chelsea won vorig jaar nog de Champions League. Vanavond een, een niveautje lager. Uh, is Chelsea daarmee favoriet of kan je het niet zo met vorig jaar vergelijken? Nou, ik denk dat je wel kunt stellen in ieder geval dat Chelsea favoriet is. Al was het alleen maar omdat ze elkaar vorig jaar ook tegenkwamen. Toen in de Champions League kwartfinale. En toen won uh, Chelsea allebei de wedstrijden. Dus ook in Lissabon. En die teams zijn sindsdien niet zo gek veel veranderd. Dat klinkt misschien een beetje raar voor teams met enorme budgetten. En Chelsea heeft nog twee keer zoveel geld te besteden als... Uh, Benfica, Ook dat is belangrijk als je gaat, uh, uitgaat uh, van een favoriet. Waarom dat ze vorig jaar nog tegen elkaar speelden... en Chelsea toen in allebei de wedstrijden uh, beter was. In ieder geval die wedstrijden won. Ja, kun je wel stellen dat Chelsea de favoriet is. Meneer, sprak ik met Boudewijn Zende, assistentcoach bij Chelsea. Uh, die had het over, over de counter. Dat dat een van de wapens is tegen Benfica. Kan je kan je dat voorstellen? Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. We weten allemaal nog uh, vorig jaar dat Chelsea de Champions League won... en dat ze van Barcelona won in de halve finale... en dat iedereen zei, ja, wat een negatief voetbal. Dat is typisch Chelsea. Wachten, wachten, wachten, wachten. En dan ineens eruit vliegen dan heb je in de punt... Fernando Torres ontlopen of uh, Moses. Die komt vanaf de linkerkant, de aanvaller. En dat zijn jongens die het dan op tempo ineens af kunnen maken. Dat is het typische spel van Chelsea. Hoewel ze ook dit jaar in de Europa League... tegen de wat mindere teams hebben bewezen... dat ze ook gewoon zelf het spel kunnen maken. Maar ik denk dat ze het in de finale weer gewoon ouderwets doen lekker laten aan Benfica en dan proberen het inderdaad ja, op de counter op te lossen. En hoe belangrijk is Boudewijn Zende daarbij voor het team? Heb je daar een, be een beeld van? Nou ja, hij is er niet voor niets bijgehaald in de loop van het seizoen door Rafa Benitez. Dat is wel een, uh, een man die weet hoe je finales moet spelen en moet winnen. Dat heeft in ieder geval de hoofdcoach voor op zijn tegenstrever van uh, Benfica, uh, Jesus. Maar uh, ja... Uh, Boudewijn Zende kan natuurlijk heel goed de connectie maken naar de voetballers en kent de club heel goed. En ja, die weet wel wat er gevraagd wordt op, uh, op topniveau. Die verras je niet zo heel erg snel ergens mee. En Benitez is een manager en die haalt dan een echte voetbaljongen erbij. Nou ja, dat past Boudewijn denk ik heel erg goed, dat jasje. En zit het er nog in dat er Nederlanders het veld opkomen, behalve Zende die daar in de buurt is? Ja, dat zou heel goed kunnen. Ola John is daar naartoe gegaan. En Die is toch wel de vaste basisspeler. En in een grote finale verwacht ik eigenlijk dat hij er zal staan. Dus hij komt meestal links vanuit de aanval bij Benfica. En er zit er in ieder geval nog eentje op de bank... Bij Chelsea, Nathan Aken, dat is nog een hele jonge jongen, die moet nog twintig worden. Maar die heeft al wel wat minuutjes gemaakt, ook dit jaar in de Europa League al. Ja, hij zal niet meteen spelen of er moeten echt wel serieus geblesseerden zijn. John Terry bijvoorbeeld, die dan misschien toch niet mee kan doen, maar die zal deze finale echt niet willen laten lopen. Maar je mag verwachten dat Nathan Aken misschien na de laatste twintig of tien minuten nog wel zijn invalbeurt zal mogen maken. Frank Wielaert, dank. Op weg naar uh, de arena. En nog in de file begreep ik, maar je zal zeker uh, op tijd zijn. Dank voor dit moment. Dan gaan we naar Jeroen de Jager, want die is al in Amsterdam, Jeroen. In het centrum hoorden wij jou uh, eerder deze middag en uh, toen was het gezellig. Is dat nog steeds zo? Ja. Zeker, zeker. Uh, eerst op de Dam, nu even verplaatst uh, bij de Wallen. Dat is ook altijd traditionele plek voor de supporters om naartoe te gaan. Eén, omdat het natuurlijk het Red Light District is. Uh, twee, omdat er uh, best gezellige cafés zitten waar ze dan uh, vol kunnen lopen. En dat doen ze ook. Ze lopen een beetje vol en ze waggelen. Althans, een deel van hen niet allemaal, laat ik uh, niets uh, generaliseren. Maar een deel van hen wacht dan inderdaad richting uh, het centraal station... waar ze waarschijnlijk de metro nemen, om, uh, om naar het stadion te gaan. Want het wordt wat rustiger, hoor. De zon die gaat langzaam onder. Het wordt wat kouder. Mensen denken, we gaan naar het stadion. Uh, Even de politie nog gebeld. Twintig uh, arrestaties tot nog toe. Het is rustig, zegt de politie. Arrestaties vooral vanwege zwarthandel. Uh, heb ik ook gezien hier. Centraal station, uh, Op de Dam. Uh, ja, je ja, had het over kaartjes die, die, die voor ruim 1000 euro per stuk werden aangeboden. Ja, ja, dat is dan extreem hoor. Ik heb ze ook wel gehad voor 400 euro. Kaarten die oorspronkelijk uh, 200 euro waren voor 400 euro. Dan heb je category 4, dat zijn de mindere kaarten. Uh, die kun je nog, nog krijgen. Ik ben benieuwd, trouwens, of het vol zit vanavond. Of die prijzen uiteindelijk allemaal zijn betaald. Maar dat zijn dus de arrestaties die uh, geweest zijn vanwege zwarthandel. Een paar uh, vanwege dronkenschap, maar niet noemenswaardig, zegt de politie. Dus ja, het belooft, uh, of het was tot nog toe rustig. En het belooft uh, eigenlijk een hele mooie avond te worden. Nu de wedstrijd nog natuurlijk. Jeroen de Jager was dat, vanuit Amsterdam. Daarmee is een einde gekomen aan dit Radio 1-journaal van woensdag 15 mei. Joost Eertmans, goedenavond. Jij gaat straks verder met de avondspit. Yes, Lucella, zeker. Goedenavond. Uh, ze hebben hem te pakken. Dan heb ik het over de 51-jarige Nijmegenaar die vannacht werd opgepakt op verdenking van het doden van zijn hond Snoepy. En die was zaterdagmiddag aangetroffen, dood in een sportas in het kanaal bij Nijmegen. En dat was net op tijd, wat de politie betreft. Want de menigte van bewoners uit de wijk bij het kanaal die dreigt het recht in eigen hand te gaan nemen. Uh, de politie had de grootste moeite om de gemoederen te bedaren. En ik denk dat die volkswoede Lucella wel terecht is. Vooral als je weet dat deze dierenbel waarschijnlijk weinig te vrezen heeft van justitie straks. Mijn stelling hier uh, uit voortvloeiend is... dierenbeulen worden met fluwelen handschoenen helaas nog steeds aangepakt. Ik heb in de show zometeen Dion Graus, voorvechter in de Tweede Kamer voor de PVV... voorvechter voor dierenwel te verstaan. En tegenstander is Frank Dales, algemeen directeur van de dierenbescherming. Zo'n mooi debat beloofde te worden in avondspits... Over dierenbeulen. Ik hoop dat u meedoet. Uh, 0800 1121 is het nummer. Reageert u maar. 0800, 0800 1121. Of doe het via de tweet. Hashtag eens, hashtag oneens. Dierenbeulen worden met fluwele handschoenen aangepakt. Ik hoop dat u erbij bent. Tot zometeen bij Avondspits, na het NOS Nieuws. Tot zo. Dit bericht is bestemd voor advocaten. Met de e-learning van Juris Didact bepaalt u zelf uw opleidingsagenda.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 Dit is Radio 1, het NOS-journaal. Het is half zeven, mijn naam is Freddy van In de bossen bij Doorn en Rhenen zijn mariniers aan het zoeken... naar de vermiste broertjes Ruben en Julian. Het zijn speciaal getrainde militairen... die het gebied nog beter kunnen doorzoeken dan al is gebeurd, zegt de politie. Ze zoeken op basis van tips.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 Hoewel de krimp langzamer gaat, durft Kamp nog niet te zeggen dat het omslagpunt is bereikt. En Syrische opstandelingen hebben een aanval gedaan op de grootste gevangenis in Aleppo. Volgens bronnen bij het gewapend verzet gebruikte het leger zwaar geschud om de aanval af te slaan. In de gevangenis in Aleppo zouden zo'n 4000 gevangenen zitten. 250 van hen vanwege verzet tegen het bewind van president Assad. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Voor dat weer zit hier Gerrit Himstra... Het is overal droog. Langs de oostgrens komt nog wat bewolking voor. Maar verder is het prachtig weer. En ook vanavond blijft het mooi weer. Vanavond en vannacht blijft het dus ook droog. Er is een afwisseling van opklaringen en ook wat wolkenvelden. Er is maar weinig wind vannacht en de temperatuur daalt naar een graad of 7. Zou een enkele mistbank kunnen ontstaan. En Morgen ligt er een front van noord naar zuid over het land. En daardoor is het bewolkt en het regent van tijd tot tijd. Alleen in het noorden is het morgenochtend nog even droog. Met misschien een verdwaalde opklaring. De temperatuur komt uit op 12 tot 14 graden. Eh, morgenavond wordt het vanuit het oosten droog. Dan komt er in het oosten ook wat warme lucht binnen. Zou het nog even 16 of 17 graden kunnen worden. Er is morgen niet veel wind, zwak tot matig. Windkracht 2 tot 3 uit het noordoosten. En in het warm gebied windkracht 4. Vrijdag ligt hetzelfde front nog steeds in de buurt. Daardoor nog steeds veel bewolking en wat regen en weinig zon. Over het Pinksterweekend is nog weinig zinnigs te zeggen. Duidelijk is wel dat het wisselvallig is, maar het kan ook heel erg meevallen. ANWB-verkeersinformatie. 50 kilometer file staat er nog van deze avondspits. Probleem op de A1, Amsterdam-Amersfoort, tussen Naarden en Eerbrugge 7 kilometer. Er staat daar een auto in brand. De rijstrook is dicht. En daarom kan het verkeer beter omrijden. Vanaf Diemen is dat mogelijk. En dan gaat het via de A9, de A2 en de A12. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam nog 6 kilometer. De nasleep van een ongeluk tussen knopen Hoevelaken en Eembrugge. A16 Rotterdam-Breda. De nasleep van een ongeluk bij de Drechtstunnel. 5 kilometer file. En op de N201 tussen Uithoren en Hilversum gaat het in beide richtingen erg langzaam. Tussen Wilnes en Loenen over 4 kilometer. Dierenbeulen worden met fluwelen handschoenen aangepakt. Goedenavond, er is geen tune, begrijp ik. Welkom in het theater van het argument. Dit is tot zeven uur het opinieprogramma van Radio 1. Hier is een nieuwe avondspits. Ja, goedenavond, zelf verhoogde ik ooit de straffen op dierenmishandeling... van twee naar drie jaar en introduceerden we het houtverbod. Inmiddels kan dat levenslang worden opgelegd aan dierenbeulen. Maar boetes, straffen, houtverboden... hoe vaak worden ze nou echt door de rechter opgelegd? Juist vrijwel nooit. Dat komt omdat dierenmishandeling nog steeds niet erkend wordt... Wat wil je ook als dieren in de wet worden aangeduid als producten? Een wc-rol wordt in dit land beter beschermd dan een boerderij met kippen. Natuurlijk zou er al lang een grondrecht voor dieren moeten zijn. Als dan de mensen in Nijmegen ligt, krijgt de dierenbeul die daar de hond snoepie dumpte in het kanaal geen standje, maar een zeer lange periode achter de tralies. En terecht, dierenbeulen worden in Nederland met fluwelen handschoenen aangepakt. Wel weer nou. 081121. Daar was die de tune. 081121 kunt u draaien. Er is een lijn vrij op dit moment, lijn 4. Tweets vallen mij tegen op dit moment, dus u kunt nog meedoen. Dan lees ik uw tweet live voor. Dat doet u door hashtag eens gebruiken of hashtag oneens. Dat is zo'n hekje ervoor. Dat doet Rob al en die zegt mij eens, want voor de wet zijn dieren slechts dingen. En dat moet veranderen. Wetgever doe je werk. En uh, Shark zegt mij avondspits, harder aanpakken. Dieren kunnen zichzelf niet verweren. Dus wij moeten het doen, afblijven van de altijd onschuldige dieren. Uh, u weet, de kans op herhaling is vrij groot onder dierenbeulen. Daarom vind ik zo'n houtverbod ook belangrijk. Moet ook worden ingezet. Uh, 40% van de gevallen van dierenmishandeling zijn direct gelinkt aan huiselijk geweld. Dat is door de Universiteit van Utrecht uh, becijferd. En u kunt tekenen voor een petitie, dat wil ik u ook niet onthouden... Hogere straffen bij dierenmishandeling en verwaarlozing kunt u vinden op www.petities.nl. Daar staan inmiddels 11.380 handtekeningen onder. Als er de 40.000 zijn, dan kan het in de Kamer komen, de Tweede Kamer. Ik ga naar mijn eerste beller. Uh, dat is meneer Van Dijk uit Amsterdam. Goedenavond. Goedenavond. Zegt u het maar. Ik ben het volledig eens met je stelling. Ze dus moeten ze veel harder aanpakken. En het is te gek voor woorden dat, uh, ja, zoals... Uh, ...kenbaar gemaakt is op de tweet... ...dat ja, dieren zijn deelloos. ze ...hebben geen enkel, uh, enkele mogelijkheid zich te verweren... Hm. ...en wordt overgeleverd aan de perversiteit van een mishandelaar. Dus met andere woorden, niet alleen... fel gaat de straffen, stel de straffen maar gelijk... Aan mishandeling, zware mishandeling. en dood tot gevolg hebben. We, ja. uh, dood of niet. Uh, gelijk aan, uh, aan, aan de mens. Aan de mens. Persoon... Ja, u zegt dat. Zijn... Ja, dat is nou namelijk het, het hele punt waarom het zo'n laag straffen zijn. dat dieren staan, staan ver onder de. in de rangorde van de, uh, ten opzichte van de mens. En u vindt dat dat moet gelijk geschakeld worden? Ja, volledig gelijk geschakeld worden. En dan zeg ik u bij deze. en ja, of het, uh, of het nou gevolg heeft of niet. Als hmm. ik weet. Als ik weet dat er een dierenmishandelaar is... dan ga ik voor de eigen rechten spelen. Ja. Ongeacht, uh, ongeacht de consequenties. Dat is mijn, eigenlijk bijna, mijn, ook mijn grootste drijfveer om die straffen te verhogen. Omdat je weet dat dat steeds meer gaat gebeuren. In Nijmegen was het, waren ze er vlakbij om zeg maar, die ruit in te gooien. Dat moeten we natuurlijk niet hebben. He, met... En maar je, Het is meneer eens tussen een ruit ingooien en daadwerkelijke mishandelaar aanpakken. Er zit een verschil in. Je hebt, principe, je, hebt, je, hebt, je hebt principes, heb je. Dus als je principes zo hoog zijn dat je je emoties niet meer te baas kan... Ja, dan moet de rechtsstaat als zodanig zijn verantwoording nemen. Die moet eigenlijk niet alleen het dier, maar ook de mens beschermen... die daartoe overgaat uit emotie en naar aanleiding van het ingebreken blijven van diezelfde rechtsstaat. Ja. Ja, helder. De die kan zeggen van... goh, nou heeft u voor eigen rechten gespeeld. Ja, vind het gek? Nee, dat is het punt. Men, men, men we dwingen ze erbij naartoe. En dan zeg ik we als, als, als overheid. Uh, meneer Van Dijk, het is helder. Dank u wel. Uit Amsterdam 0800 1121. Dierenbeulen worden met fluwelen handschoenen aangepakt. Zometeen hoort u Dion Graus. En daarna komt uh, Frank Dalles... de directeur van de dierenbescherming landelijk aan het bot. Ik geef eens naar uw bellers. Want u mag ook bellen als u het niet mee eens bent. Voorlopig alleen maar eens op de lijnen. Meneer Noël Sazias uit Hilversum. Ja, goedenavond. Ik uh, ben het helemaal eens met je stelling. En ik vind het eigenlijk te triest voor woorden... dat we een petitie moeten tekenen om zoiets nog... in de Tweede Kamer behandeld te krijgen. Dat vind ik echt triest voor woorden. Ja, echt ja dat kunnen we zeggen met elkaar. Ik probeer zometeen ook Graus en, en, en, en Dales uh, op te jutten. Maar wat is, wat is de, wat, ja, hoe komt het eigenlijk? Heeft u daar een reden bij? Waar, waarom het zo lang duurt voordat het gebeurt? Ja, ik, ik weet het niet. Ja, wat je zegt, uh, lager in gang. Uh, uh, Ik denk dat als wij als Nederlanders uh, uh, hier tegen in opstand komen... Uh, dat politici zich hopelijk wel eens een keer achter de oren gaan krappen... dat het gewoon... Nat, dan is dat, dat hier nog sowieso discussie over bestaat. Ja. Dat is al helemaal om te janken. Dat is nou, om te janken. Ik dank je, ik, ik, ik hang met u mee. Um, maar het punt is nou net dat de politiek zelfs een partij voor de dieren kent. Dan zou je toch mogen ja. denken: die, ja, die stemmen met hun voeten. Dat moet toch kunnen? Ja. Maar het gebeurt ja, niet. maar weet je, ik denk dat heel veel mensen in Nederland denken: van ja, Partij van de Dieren. die, die slaan nog geen pakje, geen deuk in een pakje boten. Mm. Helaas, helaas. En uh, ik moet je zeggen, ik ben een uh, stemmer van de uh, Partij van de Dieren. Ja. En uh, ik hoop uh, uh, straks ook velen met mij, maar nogmaals, gewoon te triest voor ja. woorden: dat we hier petities voor, voor moeten tekenen. Sorry, om. Zit om iets gedaan te krijgen in dit land. Maar teken hem wel, zou ik zeggen, op petities.nl, meneer dat Doe dat dan in, in godsnaam. Oké, okay, bedankt. Meneer wel. zeer goed. Dag. En dank voor uw bijdrage. Kunt u ook doen op Twitter. Hashtag eens gebruiken of hashtag oneens. Dan komen ze binnen of gewoon bellen 0800 1121. We gaan naar Dion Graus, Kamerlid voor de PVV... en een van de grote voorvechters van dierenrechten. Dion, goedenavond. Goedenavond, Joost. En uh, ja, jij bent ook een van de... De grondleggers geweest, hè? Ja, we hebben, ik heb het stokje weer aan jou overgedragen. Ja, precies. Zo ja, bedankt ik het, dat en, ik dat mocht doen. Ja, nee, dat is voor de dieren uh, heel goed. Het was overigens wel zo dat het altijd aan de linkerkant zat... het, het, het strijden voor dieren. Daar uh, ja, heb jij een einde aan gemaakt, ja. Eigenlijk wel, want ik ja. zat natuurlijk niet echt op de linker flank. En jij nee. ook zeker niet. Uh, nee. Vind jij dat trouwens een thema uh, links of rechts... of zeg je, dierenwelzijn zou voor ons allen... Hè, zoals ik het altijd zag, dat zou ja. voor iedereen moeten, moeten gelden? Ja, precies, jij, jij hebt een goede inzet uh, gedaan toen. En de, kijk, eigenlijk moet dierenleed moet boven iedere vorm van partijpolitiek staan. Ja. En dan dus zouden we ons eigenlijk allemaal samen moeten pakken. En helaas wordt er toch nog vaak partijpolitiek bedreven over de rug van dieren en nood. En eigenlijk kan dat niet, vind ik. Ik weet dat, want ja. volgens mij ligt er nog steeds een GroenLinks-voorstel uit het jaar 2006 te, te sudderen... van Van Gent en Halsema, meen ik, om, om, om grondrechten in, in, of dierenrechten in de grondwet te krijgen. Ja, dat klopt. Ze, ze hebben dat toen niet doorgedrukt. Ik, heb de, ik ben er nu wel mee bezig, op een iets andere manier. Maar ik hoop uh, dat ik uh, einde dit jaar, misschien begin volgend jaar... met mijn initiatiefwet uh, naar buiten mag komen, dierenrechten in de grondwet. Kijk. En uh, uh, daar zal ik je zeker van op de hoogte houden. Heel goed, doe dat Dion. Nou, er is grote volkswoorden op dit moment in Nijmegen... Uh, rond de hond Snoopy, die ja. in het kanaal uh, geduwd is... en daar is uh, ze in een sporttas uh, teruggevonden... gruwelijk uh, ja, mishandeld of in ieder geval verminkt. Ja. Uh, begrijp je dat dat men daar op een gegeven moment zegt... jongens, we nemen het recht in eigen hand? Ja, dat klopt. Uh, ik, ik, ik, ik kan dat begrijpen van de, van de mensen, vooral als je die beelden ziet, ja. dan jeuken je handen, laten we wel wezen, we mm. zijn ook maar allemaal mensen. En uh, ik heb zelfs begrepen dat die dierenbul zelfs een bescherming is genomen, want uh, ik heb me uh, vernomen dat de politie hem eerder heeft opgepakt dan dat ze van plan waren, omdat ze hem wilden beschermen tegen een, uh, tegen een mogelijke lynch van omstanders en, uh, en uh, omwonenden. Dus, ja. dus je ziet zelfs dat de dierenbul zelfs in Nederland een bescherming wordt genomen. Ja, maar misschien was hij anders gelynchd. Want ze hadden, ze, hadden wel de goeie, de, de, ze hadden wel de goeie op het oog. Nee, maar, okay, maar je moet natuurlijk wel, op het moment dat je weet wie het is, dan moet je gewoon wel naar naartoe rijden. En daarom vind ik ook dat er nog steeds die 500 uh, dierenpolitieagenten moeten komen. Ja. Dat moet je moet gewoon prioriteit hebben. En zo'n idioot moet je direct uit de samenleving uh, halen. En wat, wat mij betreft een kerker zetten op water en brood. Maar uh, ik denk dat jij ooit begonnen bent ja. met zwaardere bestraffing ja, voor dierenbeul. En Lilian en ik, Lilian Helder, onze justitiewoordvoerder en ik, hebben dat voortgezet. Maar alleen er wordt niets aangedaan, nee, opgesteld. Nou, we weten nu, drie jaar cel is maximaal. Dat heb ik er ooit nog van gemaakt, dacht ik. Van ja. twee naar drie jaar. Ja. Zodat er ook nog tbs bij kon komen, in het, in het ergste geval. Maar waar wil jij het naartoe brengen? Ben je iets van plan? Nou, inderdaad ook, zoals jij zegt, nu kan een rechter zeggen, je krijgt maximaal drie jaar. Nou, die worden nooit opgelegd. Nee. Zelfs geen paar maanden. En wij willen dat bijvoorbeeld minimale straffen komen. Dus dat, dat minimumstraffen, en dat zijn dus minimale straffen, dus dat een rechter er niet onderuit komt om zo'n dierenbul de gevangenis in te gooien. En daar gaat natuurlijk de rechtspraak over niet wij, maar nee. je kan voorstellen dat dat wat mij betreft een paar jaar mogen zijn. En um, ik vind ook dat ze iemand een levenslang verbod moet krijgen op het houden van dieren. Ja, want dat is er natuurlijk nu alleen maar als voorwaardelijk bij de straf. Hè? Kan je een straf ja. krijgen, en krijg je nog een, een half houtverbod erbij. Dat wil de dierbescherming ja. inmiddels ook echt als een zelf ...een verstandige straf erbij hebben, een houtverbod voor dierenbeurt. Het is natuurlijk van de ja. gekke dat je een, een hond terug kan geven of krijgen... ...of iemand die opnieuw uh, dieren kan aanschaffen... ...terwijl hij ze daarvoor heeft mishandeld of verwaarloosd. Kijk, Jozef, ik hoef jou niks te zeggen. Had die hond nog geleefd, die hij in het water heeft gedumpt... ...die idioot in, in Nijmegen, mm -hmm. dan had hij zijn hond ook nog teruggekregen... Hè, ...want zo gaat dat in Nederland. Ja. Dan had die hond, als hij het overleeft, dat ook nog teruggekregen... Ja. ...in het ergste geval. En hij krijgt een boete en die loopt dadelijk weer uh, vrij rond... En het zijn zieke idioten die uit de maatschappij gehaald moeten worden. Ja. En het zijn, ook bekend, het zijn altijd bekend als recidivist de meeste dierenbeulen. Daarom, ja. en daar zou je die zeker die minimumstraf op willen, willen zetten. Dion Graus, er is nog veel werk aan de winkel. We kunnen van jou het een en ander verwachten. Hoeveel, overigens, hoeveel dierenpolitieagenten zijn er op dit moment nu? Ik heb de, volgens de laatste cijfers, zouden er plusminus 180 zijn. En dat zijn dan wel taakaccenthouders. Dus geen fulltime dierenpolitieagenten ja. meer zoals wij het bedoeld hadden, maar het zijn taakaccenthouders zoals de politie eigenlijk altijd taakaccenthouders ja. die er ja. wel is geweest. Maar je bent wel tevreden over de, de, de, de, wat opstelte doet, het aantal neemt, neemt in, in, in tempo toe? Vind ja, ze gaan toe. De opstelte heeft mij toegezegd dat die per 170 robuuste basis eenheden, dat er twee dierenpolitieagenten, weliswaar welis, welis, welis parttimers, gaan komen. Maar dat betekent dus dat er uiteindelijk toch nog 340 moeten komen. Kijk. En als er dadelijk ook nog eens een keer 500 fulltimers, of in ieder geval die 340, ook nog dus fulltimers mogen worden, dan gaan we de goede kant uit. En dan zullen er steeds meer van dit soort zieke idioten... vlug uit de maatschappij kunnen worden gehaald. Ja. En veel dieren kan dan ellende worden bespaard. Goed en werk. Veel mensen. Dion Graus, mooi werk. Ik hoop dat je ermee door kan gaan en uh, voorlopig. Dus uh, succes daarbij in de Tweede Kamer. Je hoorde Dion Graus, uh, PVV Tweede Kamerlid 0811. 21 Of hashtag eens, hashtag oneens, dan komt u binnen. Kunt u reageren op Dion. Erik van Toor zegt, avondspits WNL, Eerdmans. Uh, de Ik ben tegen de Partij voor de Dieren... maar zo'n randebiel mogen ze van mij ook in een tas verzuipen. Tom Luijten zegt, volkomen eens jammer dat pistolenpoutje niet meer leeft. Anders hadden we deze dierenbeulen een onplezierig bezoekje uh, tegemoet gezien. Uh, Wijnand zegt mij eens, de daders worden niet echt serieus genomen, zoals zo vaak. Maar weer snel de straat opsturen en niet nadenken over de gevolgen. En Shark twittert, uh, op mijn stelling, dierenbeulen worden met fluweel. Vele handschoenen aangepakt, harder aanpakken. De dieren kunnen zichzelf ook helemaal niet verweren. Uh, ik ga eens kijken naar de lijn. Er komt nu ook oneens binnen. Dat is bijvoorbeeld Koen Dekkers uit Maastricht. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ik ben het niet eens met de stelling, omdat ik het een uh, hypocriet stelling vind. Uh, er worden dagelijks uh, honderdduizenden dieren vermoord uh, voor consumptie op de meest gruwelijke wijze. En dat kan er wel allemaal geregeld zijn, maar. Ik vind het, de ophef die nu gemaakt wordt uh, voor een dode hond, uh, hm. niet in verhouding staan tot het uh, dagelijkse uh, leed wat het dieren wordt aangedaan. Ja, daar heeft u een punt, denk ik. Uh, dat geldt overigens, had ik Dion Graus nog kunnen vragen, want de PVV is niet tegen de bio-industrie, dacht ik. Terwijl ik daar wel behoorlijk tegen ben. Uh, maar u vindt dat eigenlijk gelijkgeschakeld, zoals wij onze kippen, biggen, varkens en, en koeien ombrengen, uh, dat dat moet gelijkgesteld worden aan dierenmishandeling? Uh, nou ja, ik zie het, kijk, natuurlijk kun je het niet helemaal vergelijken. En uh, ik ben het in het principe natuurlijk eens dat iemand gestraft moet worden die zo'n hond vermoord. Mm -hmm. Maar het gaat niet alleen om het doden van de dieren. Maar als je ziet hoe de beesten leven en, uh, ja. mm -hmm. en wat voor omstandigheden een beest zijn leven moet leven. Het gaat niet alleen om het moment van sterven, maar het hele leven van die beesten. Ja. Daar kan je duidelijk zien hoe, hoe dieren, naar dieren wordt gekeken. Dus wat, wat jij ook vertelt, het zijn, het zijn objecten. En zo worden ze ook behandeld. Ja. Ik denk, zoals wij de dieren behandelen, zou je geen mens willen behandelen. Nee. Dus het gaat veel dieper dan alleen het mishandelen van dieren. Maar het hele beeld wat, wat is ontstaan van dieren, ja. of wat, wat er is van dieren, klopt gewoon niet. Oké okay, meneer Dekkers, dank u zeer. Ik ga naar Adrian Visser. Hij komt uit Rotterdam. Dag ja, meneer Visser. Dag. Goedendag. Ja, ik ben. Al die reacties. Ben ik het meer en meer mee oneens. Er worden geweldig extreme dingen geuit. En mensen. Het recht in eigen hand willen nemen. Ik vind. Het is natuurlijk schandalig wat die man gedaan heeft. Maar wat ik zie aan mensen. Al die lieve mensen die nou bellen. Die hebben dieren. En die zorgen daar soms ook slecht voor. Ik heb een aantal huizen op mensen die honden hebben, die laten de hele dag ergens buiten in een tijdje, ja. en ze en, en, nee, mogen dat, dan de buren van genieten, dat, dat ze staan te blaffen. Nou, me, ja, dat da, komt bij mij ook de neiging op, van dat ik wat Nee, daar ben ik mee onderdeel. eens. Uh, Natuurlijk zijn er verschillende uh, soorten ja. dierliefhebbers, maar het feit dat je een hond gewoon mishandelt, in een ja, ne neertrapt, je zet hem, of misschien levend, in zo'n zo zo lelijke tas ge gestopt en in het kanaal dumpen. Ja, dat vind ik allemaal niet mooi, maar er zijn ook mensen die het allemaal wel mooi lijkt het voor te doen. En er toch eigenlijk ook dierenmoordenaars. zijn. Okay. Die ook niet aardig voor hun dieren zijn. Nee. En, maar dat vinden wij dan niet zo erg uh, wenselijk nee. om dat zo te benadrukken. Okay. En, uh, dat. en dan komt ook die neiging bij mensen op. Mm -hmm. Ik herken het in mezelf. Nou, die, die honden van die buren. Als het zo door blijft gaan de hele zomer, dan ga ik wat ondernemen. Wat, u bedoelt? Dat... Nou, dat kun je van verhaal tegen ondernemen. Dierenpolitie is politie. Ja, dus zo bedoelt dat. u. Ja, ja, ik, ja. Ik, ik moet nu in de tuin roepen hou je hond binnen, want ik heb er geen behoefte aan. Nou, dat vind ik ook. Dat vind ik dieren en mensen mishandelen. Nee. Eens, meneer Vesse, dank u zeer. Ik ga naar Edith van der Meulen uit Wassenaar. Ja, goedenavond. Nou, ik ben het natuurlijk mee eens, maar ik vind de basis wel te smal. Want zo al een paar, paar punten zijn gepasseerd. Punt 1, als iemand eenmaal bestraft is, dan mag hij nooit meer dieren mogen houden. Ja. Punt 2, dat... moet het dus ook breder getrokken worden op de veeindustrie... en het, tra en het vee transport. Ja, ook een punt. Absoluut. Dat dat... Zijn allemaal... en, maar, en dan krijg je natuurlijk ruzie in de Kamer... want dan komen de economische belangen bij... en dan zijn de dieren weer de dupe. Maar we zijn ook, mevrouw Meulen, best blij... als we het in ieder geval voor de... de nou ja, noem ik zeggen, niet-legale dierenbeulen... maar eens een keer goed regelen, toch? Dat die eens uh, wat voelen en ook uh, zo'n houtverbod krijgen. Dan oh, kunnen dus we dan daarna het, het transport zitten. aanpakken. Ja, het wordt sowieso moet het, uh, moet het... nou ja, daarna, ik bedoel, van mij mag het allemaal gelijk tijd. Ja, maar het natuurlijk. feit blijft dat iemand die dus een dier mishandelt... die moet gepakt worden en die moet dus ook... Uh, uh, je zou haast zeggen, van, je moet zelf maar zonder vinden hoe het voelt. Ja. Maar je ja. moet nooit meer het recht hebben een dier weer in, in zijn bezit te hebben. Precies. Dank u wel, Edith van der Meulen. Frank Dalles is algemeen directeur van de Landelijke Dierenbescherming. En hij is aan de lijn hier in avondspits. Goedenavond, meneer Dalles. Goedenavond. Een goedenavond. Op het doden van een hond zoals de hond Snoopy in Nijmegen, die in het kanaal werd gedumpt, staat nog steeds maar, zeg ik, drie jaar cel. Um, is dat voor de dierenbescherming genoeg? Nou, voor de dierenbescherming uh, zou het ook wel uh, mogelijk moeten zijn om de straffen uh, zwaarder te maken. Maar uh, wat de dierenbescherming constateert is dat die maximumstraffen ook nog nooit is toegepast. Kijk. Dus je kunt de maximumstraf wel verhogen, maar als die toch nooit wordt toegepast ja. heeft dat weinig zin. Dan zou de, zou de dierenbescherming liever zien dat, uh, dat de officier van justitie een hogere... De straf eist dan tot nu toe, en dat de rechter vervolgens ook die hogere eis ook gaat uh, in ja. maar gaan. Maar dat meestal, doet... vliegt, ja. meestal vliegt de officier van justitie al erg laag aan, uh, ja. onder die maximum. Nee, we en weten in Nederland... Ja, lage, straf... ja. Nee, precies. Nee, lage straffen beginnen in Nederland bij het openbaar ministerie. Dat is mij al, al tien jaar duidelijk. Maar inderdaad, daar zou de minister een, een, een richtlijn kunnen neerleggen van het OM. He, dat, die invloed heeft een minister nog, dus de politiek zeg ik erbij. Om te zeggen, jongens, dat moet hoger. Net als tegen hulpverleners politieagenten. Als je dieren mishandelt, 100% straf er bovenop en, en straffen. Dat moet kunnen. Precies. precies zou je dat toejuigen? Ja. Dat zou, dan zou de dierenbescherming zeker uh, toejuichen. Uh, uh, want we, we zien nu dat af en toe de straffen die zijn echt belachelijk. We kennen een geval van iemand die zijn hond heeft mishandeld. En die werd als straf werd die verplicht om een cursus te gaan volgen uh, over hoe ga ik om met uh, dieren. Uh, we kennen ook iemand die zijn hond in de zomer uh, aan de fiets meenam. In de hitte. De hond stortte in. En hij heeft die hond gewoon verder gesleept over straat. Ja, ja die kennen we. Terwijl ik hij wel. aan het fietsen was. Ja. Uh, de, die man is ook met een uh, berisping, zal ik maar zeggen, uh, erop gekomen. Um, het, het komt ook omdat mensen vaak de dieren als een ding zien en niet als een levend wezen. Nee, dat is opmerkelijk inderdaad dat dat nog steeds gebeurt. Daar, daar vechten, vechten jullie tegen als dierenbescherming. Dat houtverbod, dat lukt ook maar niet volgens mij... Dat, om dat op te leggen aan dierenbeulen. Nee, dat is de dierenbescherming ook een hele tijd uh, mee bezig uh, geweest. We hebben ook onderzoek gedaan en bijna 90% van de bevolking vindt... dat de rechter de mogelijkheid moet krijgen om daar dus een houtverbod op te leggen. Uh, als zelfstandige straf dus onder de bevolking leeft het absoluut... Uh, uh, maar mensen hebben, uh, de rechters hebben blijkbaar toch... en de politiek een houding van... ja, maar dat is wel een hele zware straf... en misschien verbetert iemand zich. Nee. De dierenbescherming zegt, die kans moet je gewoon niet geven... als iemand aantoonbaar zijn hond of zijn kat of een ander dier mishandelt... Ja. nooit meer een hond of een kat of een ander dier naar die ja. mensen toe. Wij zijn het helemaal eens, Frank Dalers, met elkaar in dit opzicht ook. Uh, dus ik, ik hoop dat jullie die strijd flink doorvoeren... want het is eigenlijk om te huilen, hè? Dat werd al gezegd, Frank maar... Alles, ja. Gaan we zeker doen ja. en we rekenen ook op de steun van de Nederlandse bevolking hier. Kijk aan, het is gezegd, hier op Radio 1. Dank u zeer, Frank Dales, algemene directeur dierenbescherming. Hij zegt, we gaan ermee verder. Zowel die straffen moeten omhoog en ook worden opgelegd. En hij pleit ook voor die richtlijn prima. En natuurlijk het houtverbod, want een dierenbel mag geen dieren meer krijgen. Marjolein Niestad zegt mij eens dierenrechten respecteren. En laten we ook meteen ophouden met lacheren te doen over de Partij voor het Dier. Dat is voor mij ook uit het hart gegrepen, Marjolein, dat je dat zegt. Gert de Groenewegen twittert... Eens als mensen niet verantwoordelijk omgaan met dieren... hebben we geen bestaansrecht. En Marco Dijkhoff twittert ook eens... de daders straffen met wat ze dieren aangedaan hebben. En dat zegt hij uit Deventer. Ik ga naar Timo uit Den Haag. Ja, hallo Joost. Ja, ik vind het algemeen dat je om levende wezens, gewoon in brede zin van het woord, uh, om die te mishandelen of te doden, moet je eigenlijk uh, een vergunning hebben van een soevereine overheid. Hmm. Net als het leger of wat dan ook. Maar dan dus, moet gewoon democratisch toezicht op zijn. En anders moet er gewoon inderdaad streng gestraft worden, ja. want dat kan je niet tolereren. Dat ben ik met je eens? Ik ga gauw door, want er zijn zoveel rebellen. Dat dus Mark uit Zwolle. Ja, ik vind, uh, ja, dierenmishandels moet sowieso gestraft worden, maar de overheid die dood toch ook wilde zwijnen en uh, ganzen vergassen, dat is toch ook uh, dierenmishandeling. Ik weet niet of het ga, vergassen van ganzen nog gebeurt. Volgens mij hebben we dan een spoedebat in de kamer, hoor. Ja, maar dat willen ze gaan doen, dat wil ik. Maar dat is toch hm. ook een soort van dierenmishandeling. Ja, dan Omdat... mag je dan mag je denk ik rustig stellen. Kijk, wij, wij verdoven natuurlijk ook kippen en wat doen we niet meer? We schieten varkens een, een pin door de kop. Uh, kip uh, toch ook een hele nare leef achter de rug. En dat is toch ook een nee, plaats. daar zijn we. Dat is de stelling over de bio-industrie, die heb ik alles gevoerd. En die discussie, ja. daar ben ik het helemaal met je eens. Maar het mishandelen van huisdieren of whatever, paarden ponies maakt niet uit. Dat is natuurlijk wel een, een stap, vind ik, een stap erger. Zeg ik, als mensen doelbewust een dier pijn toebrengen. Dan ja. moet je ook de hele dieren. Ook de ganzen, heel natuurlijk natuur moet je dan aanpakken. Niet alleen maar specifiek huisdieren. Nou, hij staat erbij, Mark. Dankjewel. Ik ga naar Nico de Jong uit Tiel. Ja, goedenavond. Goedenavond. Compl compliment voor je programma. Dank. Ik luister, met, ik luister met veel plezier iedere avond. En ik had een drietal punten. Gaat u al? U krijgt de ruimte uh, nu natuurlijk. Sorry? U krijgt nu de ruimte, dat begrijpt u. Ja, oké. Okay. Ik ben het uh, volkomen eens met de stelling. En ik had een drietal punten. Als je als mens een dier in huis neemt... Dan zul je moeten weten, wat voor dier is het? Ja. Wat zijn de, de, de, de uh, gebruikelijke dingen voor het bijs En hoe doe je dat? Ja. Dat... En niet van, uh, nou, ik moet zo nodig iets hebben, dus ik doe het maar. Moet een diploma een rijbewijs voor dieren komen om dieren te houden of zoiets? Dat zou een goede gedachte zijn, ja. Ja, moeilijk weer te controleren natuurlijk, maar, maar ga door. Punt twee. Punt twee. Ik heb 13 jaar uh, mijn vorige hond gehad... En die heb ik niet begraven, die heb ik keurig laten cremeren. Hm. En waarom? De warmte van het beest binnen ons gezin was van die naart dat ik dacht... hij mag niet in de lijmindustrie terechtkomen. Tja, dus formeel... Begrijp ja, be ja, ja, ja, begrijp ik helemaal. Dat, dus dat moeten ook meer, meer mensen moeten dat overnemen, dat idee? Ja. En, en, en, het meneer, der, ja, uh, en derde punt, Nico? Amsterdam, uh, ja. uit het begin van uw programma... Die verwoorden dat ook heel duidelijk. Oké, okay, ik moet even wat tempo in gaan maken, Nico de Jong. Even derde punt nog. Nee, ik stop, je moet tempo maken. <laughs> ja, Niks nee, ik snap Sorry. Ga door. Oké, okay. dag. Oh, dag Nico, ik probeer het derde punt er nog uit te halen. Maar dat lukte niet. Uh, de enige echte Henk Bres is er ook bij uit Den Haag. Goedenavond Henk. Ah, Joost, goedenavond. Ja, ik ben er natuurlijk eens met de stelling. Die gasten worden met vervelende handschoenen aangepakt, jongens. Het is toch logisch dat de mensen het recht in eigen handen willen nemen. Ik ken de kort en krachtig wezen. De politiek moet van nou alles wat gaan doen. De enige voorvechter is Dion Gans. Ik heb met, de, met, met die partij van de dier ook een achterfiets gehad met die paard op de Low Line hier. En die staan erbij en die zeggen: ja, ja, ja, we kunnen niks te doen. Dion is een hele goede gozer en die vechten tenminste voor. En er moet veel meer eh, voor gedaan worden. Nou, ik zit hier, OM, alle poppen bij elkaar. Zeker. En gewoon een, een minimale straf van drie jaar, vier jaar. Het is toch niet normaal. Ik kan er zo'n nee. pis van worden dat zo'n beest uh, mishandeld wordt. Henk, het zijn of, woorden het uit naar hart. Maar Henk, er is toch een antipathie tegen Graus? Daar had ik het met hem over. Het is heel vreemd, maar mensen vinden, die vinden hem toch een beetje eng. Of PVV enzovoorts. Terwijl hij voor de goede dingen strijdt. Dat ben ik met jou eens, Henk. Of je nou links of rechts ja, bent. Ja, maar dat, dat, dat weet je gewoon. Als iemand eenmaal een stempel op zijn hoofd heeft. Ik, ik sta ook nog steeds bekend als crimineel. En dit, en zo. En zo en die stempel heb je op je hoofd. En dat, dat, dat, dat, als je uh, hoog in het maaival staat, dan weet je zelf wel... Dan probeer ze heel vaak je hoofd eraf te halen. Ja, ja. En dat is echt, en dat meen ik serieus, ik, ik, ik loop daar constant tegen aan. Maar dan gaat het helemaal niet om. Nee. Ik bedoel, het is wel een man die een hart voor dieren heeft. En die zeggen ervoor inzet dat 1-4-4 was een verschrikkelijk goed idee. Ja, ja. Je ziet hoeveel mensen, zelfs echt politieagenten hier in Den Haag ook, die zeiden van... Fantastisch dat ze er zijn, wij doen het graag voor die dieren. Ja. Maar ja, uh, je weet wat ik bedoel... Dat, dat, dat is zo... Helemaal Henk, dat het, het probleem is alleen, hoe krijgen, we, hoe, krijgen we, hoe krijgen we het voor elkaar? Het is, het is tot nu toe niet gelukt, ik heb er zelf ook aan getrokken in de nou, Kamer, maar... Ik, ik, we... Ik, ik, hoop, ik hoop in ieder geval dat, dat, dat die dierenbograafs die wet kan veranderen. Dat er in ieder geval geen ding meer is. Dat een die een levend wezen is. We gaan hem steunen. Dank Henk Bres voor het bellen naar ons programma. Leuk om je te horen. Ook als voorvechter voor dieren natuurlijk. Blanda of Bianca zegt mij... Prima dat de dierenbeel zo'n hond dood heeft gemaakt door de... Of dat hij, dat hij door de buurt wordt belaagd. Bedoel, ze hoopt dat als een ruiterstuk gegooid zijn. Kijk, dat is het sentiment. En dat horen we duidelijk in deze aflevering van de Avondspits. Dierenbeulen worden met fluwele handschoenen aangepakt. U kunt nog meer tweets kijken op hashtag eens, hashtag oneens, avondspits. Dit was hem, zometeen kunststof. Daarin ontvangt Petra Postel, telegraafjournalist Jaap de Groot. Morgen is omroep WNL natuurlijk weer te zien om 7 uur op Nederland 1. Met vandaag de dag. Leonie de Braak ontvangt daar topadvocaat Mark Turlings. En autokenner Werner Budding. Volg ons op twitter.com slash avondspits WNL En morgenavond zijn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 Uit de grond van mijn hart, Leo Feijen. Dank u wel. Ontdek de wet van Lexens. Advocaten en notarissen. Ga naar Lexens.com. Dit is Radio 1.